I'm ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Dikter Haag met het NOS Journaal. Bij de rechtbank in Amsterdam verzamelen zich demonstranten voor een betoging voor de vrijheid van meningsuiting. Demonstraties georganiseerd door de PVV na aanleiding van de rechtszaak tegen partijleider Wilders. Bij de rechtszaak, bij de rechtbank begint om negen uur een procedurele zitting tegen Wilders. Die wordt verdacht van haatzaaien, discriminatie en het beledigen van moslims. Gisteren zei het Openbaar Ministerie dat het overweegt om vrijspraak voor Wilders te eisen. De cruciale senaatszetel van de Amerikaanse staat Massachusetts gaat naar de Republikeinen. De Republikein Brown won de verkiezingen die nodig waren... na de dood van de democratische senator Kennedy afgelopen zomer. Het resultaat is een grote tegenslag voor president Obama democraten komen nu één zetel tekort om Obama's zorgplannen probleemloos door de Senaat te loodsen. In het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York is het VN-personeel herdacht. Dat is omgekomen bij de aardbeving in Haiti. De aanwezigen hielden gisteravond een minuut stilte om zeven minuten voor elf Nederlandse tijd. Precies een week na de beving. Secretaris-generaal Ban Ki-moon legde een krans. Bijna 50 VN-medewerkers zijn doodgevonden in Haiti. Meer dan 500 worden er nog vermist. De Amerikaanse vice-president Biden heeft gebeld met vicepremier premier Brown, euh, Bos over de missie in Afghanistan. Bos heeft Biden bijgepraat over de besluitvorming van het kabinet en over de standpunten van de Partij van de Arbeid. Volgens Haagse ingewijden sprak Biden ook zijn hoop uit... dat de resultaten die de bondgenoten in de provincie Uruskan hebben opgebouwd niet verloren gaan. In de Amerikaanse staat Virginia is de politie op jacht naar een man die acht mensen heeft doodgeschoten... De schutter, een man van 39, begon op agenten te schieten toen hij na een melding bij een huis kwam. Daarna vluchtte hij een bos in. In en rond het huis vond de politie zeven doden. Een man overleed op weg naar het ziekenhuis. Het weer bewolking, soms wat motregen of lichte sneeuw, ook wat zon, het wordt 2 tot 4 graden vandaag. Morgen en de dagen daarna bijna overal droog, wat zon en temperaturen rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal.